Ga voor meer informatie over kerstpakketten naar geen kerst zonder kerstpakket.nl. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Arjen Robben is definitief afgehaakt voor het Nederlands elftal. Zijn blessure aan het schaambeen is te pijnlijk. Zo direct vertelt uh, Oranje Watcher Bas alles over die blessure van Robben. Maar het is niet het enige pijnpuntje bij Oranje. Ook Mark van Bommel leek gisteren af te moeten haken. Hij verliet hinkelend de training van Oranje. Hij uh, leek zich te blesseren aan zijn knie. Maar gelukkig viel het allemaal wel mee. Ik heb vanmorgen ongetraind. Het gaat uitstekend. Als de trainer hem opstelt, dan, dan kan ik spelen. Een tegenvaller was er ook voor Ajax-trainer Frank de Boers. Een spits, Kolbein Siktorsson, kan pas na de winterstop weer spelen. Ik verwacht misschien een weekje of zo, maar uh, drie maanden is al heel erg lang. En ook brachten we een bezoekje aan het trainingskamp van de Rode Duivels... met wat kunst en vliegwerk kunnen ze zich nog plaatsen voor het EK. U hoort straks Dries Mettens en de bondscoach George Likens. Maar het is niet alleen maar voetballen vanavond. We staan ook stil bij het aanstaande WK-turnen. Jeffrey Wammes is druk bezig met zijn voorbereiding... en ook Joeri van Gelder komt nog langs. Morgen is namelijk een spannende dag voor hem. Het hoogste rechtsorgaan in de sports, het CAS... laat dan weten of hij mee mag doen aan de Olympische Spelen. Nou, als die uitspraak morgen positief is, ja, dan, uh, dat geeft gewoon een extra boost. Dat betekent gewoon dat ik met de medaille gewoon, uh, naar de Olympische Spelen ga... En uh, ja, dat, dat zou geweldig zijn. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, het zelf al is druk bezig met die voorbereiding... voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden. U weet het, vrijdag Moldavië en dinsdag Zweden. Maar helaas is het gesprek rond Oranje niet hoe er gespeeld kan gaan worden... maar meer wie er speelt en wie er CQ überhaupt kunnen spelen. Want de blessures zijn het gesprek van de dag. Zojuist werd bekend dat Arjen Robben dus ook het trainingskamp... heeft verlaten naar Maduro. Bas Stigler, goedenavond. Het, is het een verrassing? Uh, nee, nou, goedenavond. Nee, eigenlijk niet, want Robben heeft deze week nauwelijks iets kunnen doen. We hebben hem wel op het trainingsveld gezien, maar meer om eigenlijk te kijken naar zijn collega's. Dan kwam hij aan en met een chagrijnig hoofd, want ja, je wordt er gek van als voetballer als je niet kan spelen. En dan ging hij de hier te kijken en dat was het eigenlijk wel. Ja. We hebben het eerder al besproken, ook over uh, Maarten Stekelenburg. van ja, als je het vermoeden hebt dat hij niet kan spelen, waarom selecteer je hem dan? Dat geldt ook een beetje voor Robben. Ja, dat is misschien wel zo. Maar aan de andere kant, ik denk dat Van Marwijk gewoon gehoopt heeft... dat Robben fit zou worden. Um, hij mist natuurlijk voorin snijder, Hij mist natuurlijk voorin Affelay. Dus dan wil je nog wel zoveel mogelijk mensen erbij halen. En vergeet niet, hij heeft bij Bayern, Robben, natuurlijk wel weer minuten gemaakt. De afgelopen weekend tegen Hoffenheim heeft hij gewoon een helft meegedaan... Ja, En als je dan ook in de aanloop daar naartoe met zo'n speler spreekt... en hij zegt, nou, ik denk dat het wel weer gaat... dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou ja, kom maar. Ja, vervolgens komt er een terugslag een dag later... en dan komt hij in Noordwijk en blijkt dat hij toch weer zoveel pijn heeft... dat hij eigenlijk niks kan. Ja. Dus het, het verbeterde gewoon niet. Het was niet te voorzien ook. Nee, ik denk dat ze zich daar een beetje op gekeken <laughs> hebben... maar zonder dat dat nou de schuld van iemand is. Maar dat ze gewoon pech hebben gehad. Wordt er een vervanger opgeroepen? Nee, voorlopig uh, niet. Ik zat, net kreeg ik een persbericht nog van de, van de KNVB. Daar stond dat Van Marwijk voor alsnog geen vervanger opriep. Maar ja, met al die blessures, wat je net zelf al zegt. Ik ben heel benieuwd als hij nu alsnog een vervanger oproept. wie dat dan is. Want dan wordt het echt een soort konijn uit de hoge hoed. Want op een gegeven moment is het is wel een beetje op. Is het dan nog mogelijk dat hij bijvoorbeeld de eerste wedstrijd laat schieten robben en dan voor de tweede weer aanhaalt? Nee, nee, nee. Dat is, dat is nu definitief een streep door vanavond. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Van nou ja, vrijdag is kansloos, maar laten we dan hopen voor dinsdag. Nee, hij gaat nu echt morgen gewoon naar huis, terug naar, uh, terug naar Duitsland. Gaan we naar het volgende bed. Mark van Bommel. Uh, die uh, verliet gisteren de training ook uh, voortijdig. En hij schrok daar behoorlijk van. Ja, ik schrok er wel even van. ja. Want om het even een klein, uh, kleine pijnschuit door. Uh domme knie ging en uh, dat was een hele rare beweging. Voel je nu nog wat eigenlijk? Nee, ik heb vanmorgen ongetraind. Het gaat uitstekend. Dus jij speelt ook gewoon, normaal gesproken? Ja, als de trainer me afstelt, dan, uh, dan kan ik spelen. Ja, dat zal een opluchting zijn, niet alleen voor Van Bommel zelf... maar ook voor Marwa. Ik Stel je voor dat ook hij afhaakt, zeg. Ja, zeker. Nou, moet ik wel zeggen, het verbaast me bijna dat hij zelf zegt dat hij schrok... want het zag er helemaal niet zo ernstig uit. Hij bleef een beetje hangen, een soort graspolletje... Um, maar toen hij van het veld liep... hij liep ook op eigen kracht, er liep wel een visio mee. Ik had niet de indruk dat dat heel erg was. Maar goed, je weet maar nooit. Hij ja, had het over die pijnscheut, daar schrok je ja, eigenlijk meer van. Ja, denk ik. ja, ja, ja. Um, Maar goed, al met al, het is wel goed dat je aanvoer ook nog aan boord blijft. Want als je nou, kijk, achterin mis je heiting gaan. Je mist uh, de keeper. Je mist voorin natuurlijk een handvol mensen. Als je nou ook op je middenriff weer mensen mist, er komt een moment... dat je elftal natuurlijk echt in de problemen komt... als je overal mensen moet gaan veranderen. Ja. Goed, maar de conclusie is in ieder geval dat Van Marwijk... zelden, tot nooit, met een compleet fitte selectietraind. Het is heel gecompliceerd, het is heel hardnekkig ook. En uh, op het moment, uh, als hij rust neemt, dan verdwijnt de pijn. dat de quote van Robben. Op het moment dat hij belast wordt, komt die pijn terug. En uh, zoals ik het begrepen heb, uh, komt er een moment dat de pijn te verdragen is. En dan moet hij er doorheen. Nou ja, en, en uh, daarom geef ik hem ook nog tijd. Want hij zal de wedstrijd van vrijdag niet halen. Ja. Maar uh, ik hoop nog steeds dat hij de wedstrijd van dinsdag wel haalt. Ja, dat, dus niet. Nee, dit is een beetje achterhaald nieuws. Volgens mij is het <laughs> toch het verkeerde fragmentje, maar dat geeft niet. Ja, nou ja, goed. Anyway, dat ging over, uh, over Robben. Uh, we hadden het over een, uh, het wel of niet spelen met een... Uh, Compleet fitte selectie. Ik kan me voorstellen dat dat uh, twee kanten heeft voor, uh, voor Van Marwijk. Dat hij aan de ene kant zegt: van ja, als voetballiefhebber zie ik ook graag uh, alleen de beste op het veld staan. Uh, maar ook als bondscoach kan ik me ook voorstellen dat hij inderdaad, wat je al eerder zei, toch langzaam in de problemen komt als het zo doorgaat. Nou, kijk, Van Marwijk wil altijd waar hij werkt, wil hij fris, wil hij aanvallend voetbal spelen. Dat deed hij bij Fortuna, dat deed hij bij Feyenoord, dat deed hij bij Dortmund, dat doet hij bij het Nederlands Elftal. Dus hij wil zoveel mogelijk topspelers tot zijn beschikking hebben. Nou zeggen coaches daar ook altijd bij dat ze ook op zeg maar het hoogste niveau willen trainen. Dus hoe meer topspelers je hebt, hoe hoger het niveau op de training is... waardoor ook de rest ja. weer moet aanklampen en beter wordt. Zo Die werk je hem ja. Tuurlijk. Ja. Um, dus ja, natuurlijk wil hij dat. De volgende vraag van jou zal zijn... maar krijgt hij op deze manier, lost dat niet een keuzeprobleem op? <laughs> Correct. <laughs> ja, uh, nou ja, tuurlijk, want hij zal, en dat is gek genoeg... want hij is nu ruim drie jaar bondscoach, is eigenlijk nog nooit gebeurd dat iedereen fit was en dat hij dus mensen teleur moet stellen... en dat hij keuzes moet maken en dat hij bijvoorbeeld grote mensen op de bank moet zetten. Dus er ja. wordt er in die zin ook wel weer door gered. En het is vervelend, want het zegt ook wel wat over de blessuregevoeligheid... van een deel van de selectie, maar... Het feit dat het in drieënhalf jaar eigenlijk nooit voorkomt dat iedereen er is... is natuurlijk wel vrij absurd eigenlijk. Ja, ja maar goed, ze hebben een, natuurlijk een druk programma. En als we als Nederland zelf wat beter worden... we denken dat we betere spelers hebben die bij betere verenigingen zitten... die weer hoger spelen en meer wedstrijden spelen. En zo is het cirkeltje langs een bron. Ja, dan komen we terug op het alloude... Daag je met de aloude discussie dat het dus veel te veel gevoetbald wordt en dat ja. dat dus niet kan. Overigens, is het kan ik me ook voorstellen dat dit juist uh, je zei van ja, het, het, het keuzeprobleem is opgelost, maar ik kan me ook voorstellen dat dat je nou juist voor een bondscoach de uitdaging is, als bondscoach om die keuzes te moeten maken. Ja. Dat is in zekere zin ook zo, omdat je dan in ieder geval ook moet laten zien... dat je genoeg people's manager bent om iedereen tevreden te stellen. Ja. Het is nu wel één keer geweest dat hij iedereen fit had. En toen, dat is al een hele tijd geleden... toen was het Snijder het kind van de rekening, meen ik. Dat zou nu eigenlijk ondenkbaar zijn, maar dat was toen wel zo. Die zat een heel chagrijnig op de bank, wedstrijd in de arena... waarna die ook vrij snel uh, vervolgens naar huis ging. Dat leverde nog een klein relletje op. Hm. Nou ja, goed, weet je, het heeft allemaal zijn voor en zijn nadelen... Maar Uiteindelijk wil je als bondscoach gewoon dat iedereen er is. Want je wil het sterkste elftal opstellen. En alles wat daarna komt, Nou ja, daar zul je dan mee moeten omgaan. Maar dat is toch van secundair belang. Is er morgen weer een training? Ik hou me hard vast. Ja, als we er allemaal niet gaan kijken, dan gebeurt er misschien niks. Nee, er is morgen weer een training. Bij Quick Boys in Katwijk. Uh, die prachtige club in de Duinen. Uh, en dat is om half twaalf. Dus iedereen die wil kijken of er nog iets geks gebeurt. Ja, ik zeg het nu bijna cynisch. Ja. Die is geloof ik van harte welkom. Nou ja, kijk, vergeet niet, het is de laatste training voor de wedstrijd. Dus dat is meestal geen strijd op leven en dood meer. Maar goed, de zekerheid hebben we niet deze week. Oké, okay, dankjewel Bas. We blijven nog even bij Oranje, want uh, als hij de training goed doorkomt... dan zal Rafael van der Vaart uh, starten in de basis tegen Moldavië. En dan ook nog op de plek van Wesley Snijden. De zogenaamde nummer 10-positie. En daar verheugt hij zich op. Ja, maar ik vind me altijd, ik bedoel, uh, kijk, nu, nu uh, is de kans natuurlijk groot dat ik op 10 ga spelen. En, uh, maar de vorige aan de Interlands dat ik erbij was, dat heb ik uh, voor de verdediging gespeeld. En toen hebben we ook fantastisch gespeeld, dus het is altijd een feest om hier te zijn. Ja, um, maar op 10 spelen is wel wat jou het beste ligt, wat je het liefste wil en waar je ook denk ik het beste tot je recht komt. En die kans krijg je natuurlijk niet keer op keer. Nee, maar goed, ik bedoel, je moet ook realistisch zijn. Wesley heeft natuurlijk uh, fantastisch gedaan en... en... Ja, dan wie ben ik dan om te gaan zeggen, ik moet daar spelen of wat? Nou, iedereen weet wat ik kan. Iedereen weet dat ik mijn beste wedstrijd ook op tien heb gespeeld. Uh, maar ja, ik kan ook uh, rechts. Ik kan uh, voor de verdediging spelen. Dus uh, wat ik zeg, uh, zolang je speelt is dat uh, goed. Ja, ik kan ook rechts. Dat moet je niet te hard zeggen, want dat weet Rednep ook inmiddels. Hè? Nee, ik, zou, ik, ik kan ook rechts. Maar of het dat uh, mijn voorkeur heeft, dat is weer wat anders. Want bij de Spurs tegen Arsenal speelde je daar. Uh, ja, ik las ergens dat je zei: ja, dan moet ik ook achter een bek aanrennen, dat is meestal niet helemaal mijn ding. Nou, kijk, mensen die worden, raken wat snel in paniek in Engeland. Als je iets een beetje negatiefs zegt, als mensen aan mij vragen waar ik liever speel, dan is het natuurlijk ook niet op rechts. En in Engeland komen die backs nog af. En ik, ik het zit niet in mijn systeem om uh, 90 minuten lang achter hem aan te rennen. En, ja, dan, dan gaat het wel eens fout. En dat is wat ik zei. En voor de rest, uh, ja, als we daar niet tegen kunnen, moeten we weten. Ja, maar hoezo die tegen kunnen? Er is nogal vrij snel, als je ja. één woordje verkeerd zegt, dan, dan is ja. dat een, Engeland, een verhaal. Ja, dan wordt het een verhaal. Kijk, ik zou denken, bel mij of bel iemand. Of uh, Dat gebeurt in Nederland vaak. Uh, dan moeten jullie toch een compliment geven om even te checken of het klopt. En dat hebben ze daar niet gedaan. Maar goed. Je zegt vanaf rechts komen betekent ook dat je de vrijheid hebt om naar binnen te komen. Gek is dat je scoort op zo'n manier. Want ja. dan duik je eigenlijk op voor het doel. Nou dat denk ik altijd mensen die er staan zijn makkelijker te verdedigen dan mensen die er komen. Het heeft ook zijn voordelen. Hij heeft ook absoluut voordelen. Daarom vind ik het ook helemaal geen probleem om dat te spelen. Alleen als je tegen een backspel die heel veel opkomt, dan en je moet mee, dan haal je natuurlijk een stuk kwaliteit naar voren. Is dus weg. Moldavië. Wat moeten we ons daarvan voorstellen? In de wetenschap dat we er al zijn. Ja, nee, het is natuurlijk een uh, heerlijke wedstrijd. Uh, Moldavië, we hebben daar helemaal even edel geworden, toch? <laughs> ja. En, uh, ja, klopt. Het uh, spelen best aardig. Het is natuurlijk geen San Marino waar je tegen speelt. Dus het is wel uh, meer kwaliteit. Maar ja, als wij ons spel spelen, dan, dan win je natuurlijk gewoon. En, uh, ja, het belangrijkste is dat je weer een heerlijke wedstrijd samen neerzet. En, uh, ja, of je nu nou wel of niet bent, dat, dat maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ben je helemaal fit weer? Ja, ik ben helemaal fit. Anders dan, dan, dan kan je niet zo spelen, natuurlijk. Ja, jij wel? Fit? Ja, ik wel fit, ja. Ja, en ik bedoel het, want er zijn er nogal veel die niet zijn. Ik bedoel, het verhaal van afvaluizen is ook heel sneu. Ja, snijder is er niet, heiding gaan ze niet. Nou valt Maduro weer van de training af. Nou ja, Arjan is natuurlijk nog steeds niet helemaal fit. Uh, ja, dat zijn toch allemaal kleine pijntjes. Ik bedoel, is natuurlijk allemaal. Trist, die, die is gewoon het hele jaar uit. En uh, dat, dat, dat gun je natuurlijk niemand. Ja, wij hebben, ja, ik heb natuurlijk ook een kleine blessure gehad. Binnen twee, drie weken uit. Maar dat hoort, uh, hoort er een beetje bij. Helaas. Nou ja, dat is de vraag. Blijkbaar ja, hoort het erbij. Kijk, je moet niet elk lichaam... We zijn niet allemaal Dirk uit. Je loopt door een muur heen en uh, die heeft nog geen pijn. En, en wij, uh, ja, daar staan er wat gevoelig voor. We zijn natuurlijk ook middenvelders. Dus we moeten veel lopen, uh, veel druk. En dan uh, gebeuren dat soort uh, dingen wel. Nee, ik zie hem helemaal. man. <laughs> Liet hij door een muur? Hij kwam maar ja, mijn rug, ik zag vanaf, het niet. Hij door de muur heen gelopen, Nee, maar hij is, uh, hij is natuurlijk heel sterk. En, en, en, en Wij moeten het meer van het voetbal hebben en dan loop je wel eens kleine dingen op. Ja, omdat de bondscoach zei, je ziet bij een categorie spelers die zeg maar wat jonger zijn dan 30. Vroeger had je veel bezuurs na je 30ste. Je ziet het nu bij jongens die tussen de 25 en de 30 zijn al vaker. Het is een soort trend, omdat je blijkbaar te veel belasting, te weinig rust... Nee, dat, dat, dat, dat klopt wel. Maar ik denk ook dat je omdat je nu, er zijn zoveel wedstrijden en er zijn zoveel belangen. Kijk, ik heb het vaak ook met. Uh, ik speel nu in Engeland. En normaal, toen je in Nederland speelde, dacht je van, na, nou, noem maar wat, Den Haag thuis, of, noem maar even rustig, vorige week kon Feyenoord of zo. En nu is het gewoon Arsenal, dan Newcastle, dan Liverpool, dan Everton, dan Man United. Dus, dus je wil alles spelen. En, en dan, dan, ja, dan loop je misschien wel eens tegen de land dat je te lang doorgaat. Maar ben je wel eens bang daarvoor? Ik kan me voorstellen dat, dat tussen je oren gaat zitten. Ja, dat gaat wel tussen je oren zitten, maar bang ben je er niet voor. Uh, zoals nu ben ik weer fit en dan voel ik me weer, uh, weer prima. Maar zeker net na een blessure gebeurd is dus en je begint weer fit te worden, dan ben je altijd bang dat het weer terugkomt. Alleen, uh, ja, dat is gelukkig afkloppen, maar bij mij niet gebeurd. Dus, uh, ja. En ik word steeds fitter. Dus, uh... Nog even één dingetje, flauw dingetje tot besluit. Ik las dat Ibrahimovic uh, zegt, ik wil niet te lang meer doorgaan met voetballen. Vind daarvan? <laughs> Nou, ik denk dat hij dat, dat misschien ook wel een beetje uit zijn verband gerikt. Ik bedoel, het is natuurlijk een geweldige speler. En ja, zo fit als hij is, dan, dan zal hij wel lang doorgaan. Ja, Dinsel nog even laten zien wie er beter is, hè? Uh, dat gaan we zeker doen, ja. Elke keer de Lenny Griffiths begint te zingen. Maar dit was Mutia en uh, Ex-Jougababe. En Real Girl, tien voor half elf bij NOS langs de lijn. Ajax-spits uh, Siktor Son kan tot aan de winterstop niet meer spelen. Hij verliet zondag in de wedstrijd tegen Groningen geblesseerd het veld. En uh, onderzoek wees uit dat hij een stressfractuur in zijn enkel heeft. En dat was een uh, vervelende mededeling voor zijn trainer Frank de Boer. Ja, dat lijkt me logisch dat je heel erg schrikt. Je verwacht misschien uh, een weekje of zo, maar... Uh... Drie maanden is al heel erg lang En nu? Nou ja, we hebben, gelukkig hebben we natuurlijk ook uh, Dimitri Boulekine uh, aangekocht. Uh, we hebben Siem de Jong die het uh, heel goed heeft bewezen. Dus uh, we hebben wel alternatief, alleen de spoeling wordt wel dun natuurlijk. Of moeten we nog uh, denken aan uh, Landoui? Ja, daar mag je aan denken hiervoor. Maar die heeft nog geen wedstrijd gespeeld, ook niet in het tweede. Ja, en wat denk jij eraan? En wij denken overal aan omdat dat leek helemaal verstoord. Maar je zou toch zeggen van ja, noodbreekwetten. Ja, maar uh, daar gaan we rustig over nadenken. Ja, maar met het doel om daar dan uit te komen? Of, want ik had al het gevoel dat jij nog liever de reservekeeper opstelde... dan uh, Alain -Bouille. Nee, maar nogmaals, uh, het is niet, op dit moment is het helemaal niet aan de orde. Want, uh, nou. Hij heeft in ieder geval uh, heel veel bestuurders gehad. En hij uh, heeft nog geen enkele wedstrijd in de tweede gespeeld. Nee, maar hij gaat nu wel spelen met Marokko, hè? Nou ja, dat weet ik niet of hij speelt. Nou, hij heeft ook heel vaak op de bank gezeten. Maar. Ja, Bert Maldrink en uh, Frank de Boer. Gaat hem niet worden voor Elham Dui, als ik hem zo hoor. Rut Gullit, andere held, is uh, vanmiddag benoemd tot bondsridder van de KNVB. In Noordwijk kreeg hij de bekende versieselen opgespeeld. Floris van Horen, die sprak met hem. Gefeliciteerd, bondsridder Gullit. Dank je wel. Vijf ex-internationals. En een van wordt eigenlijk geridderd vanwege zijn rol als lobbyist... Nou ja, mede ook. Hè. Uh, natuurlijk heeft het ook nog een beetje met 88 te maken. Maar omdat de toespraak zo viel dat het ook om lobbyist was. Uh, maar ik ben even goed, ben ik er, ben ik er trots op. Ja. Je zei geëmotioneerd te zijn. Uh, waar komt die emotie vandaan? Nou, de emotie komt daar. Wat ik al zei in mijn speech, van ja, ik ben ook een keertje weggegaan bij NL zelf. Ik denk dat dat de grootste fout is geweest in je leven. Maar zo voelde ik dat op dat moment. En uh, dat je dan, dan toch, toch door die bond toch nog geëerd wordt. Ja, dat doet wel heel veel. Dat betekent dat, uh, dat, je, dat je, ondanks dat je dingen verkeerd doet... Dat, je dan toch nog een, dat mensen een tweede kansen krijgen in hun leven. En die moet je ook geven in het leven. En daar ben ik heel dankbaar voor. Het is eigenlijk voor het eerst dat je die spijt betuigt. Uh, nee, ik heb het wel meer. Het uh, is wat ik al een paar keer al geschreven. Alleen mensen hebben er geen aandacht aan besteed. Waarom heb je daar spijt van? Nou, je bent ouder. Hè? Je, wordt wat, uh, je gaat dingen wat genuanceerder zien. Soms doe je dingen wel eens uit emotie. Maar die spijt kwam dus een stuk later. Ja, dat is altijd. Ik bedoel, het zou erger zijn als je meteen spijt had. Want dan, ja. maar, maar zou je hem kunnen omschrijven? Zou je hem kunnen verwoorden? Nee, ik ga het niet meer analyseren. Dat is geweest. Ik, uh, ik, heb, het, uh, ik heb het gedaan. Maar ik, uh, nu ben ik hier in een hele andere hoedanigheid. Ik ben uh, zeer trots dat ik uh, bondsredder mag zijn. Hoe is het met jou nu wat betreft uh, je laatste avontuur als trainer. Ik bedoel, is dat helemaal afgehandeld met Grosny? Uh, zo goed als zeker is dat afgehandeld met Grosny. Uh, uh, we waren daar zeker op de goede weg. Uh, nu dat we weg zijn, ja, verliezen ze bijna elke, nou, of verliezen ze elke wedstrijd. We staan nu op degradaties. Jammer, had niet gehoeven. Uh, ik, uh, ik heb het, uh, moet ik zeggen, daar uh, heel veel geleerd. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. En uh, dat neem ik voor, van de rest van mijn leven neem ik dat mee. Dat kan, dat kan niemand mij afpakken wat ik, uh, wat ik meegemaakt heb in mijn uh, daad. Wie heeft daar het meest geleerd? De voetballer of de mens, Ruud Gullert? Ik denk dat de mens, Ruud Gullert, heel veel geleerd Maar ook de voetballer. Hè? Het, uh, kijk, niks in, uh, niks in voetballerij zeker. Het enige zekerheid die je als, als trainer hebt is dat je ontslagen gaat worden. Heb je er ooit spijt van gehad? Nee, Nee. Nooit. Daarom zeg ik ook, het, is een, het was voor mij een, een geweldige ervaring. En dat had ik nooit willen missen. Is het in je hoofd ook helemaal afgedaan? Oh ja, lang ja. Dat ja, had ik wel. Ja, dat had ik wel. Ja, dus je bent klaar voor een nieuw avontuur? Nou, op dit moment uh, ben ik met heel andere dingen bezig. Uh, er komen zoveel dingen op je af. Ik kon ook meteen weer door. Uh, na dit avontuur. Uh, maar uh, ja, ik ben met uh, iets anders bezig. Ik hoop dat ik me daar ook uh, in, in, in goed in ga voelen. En uh, we zullen zien. Maar is dat in de voetballerij? Het heeft er wel mee te maken. Ja. Maar dat is dus een zijstapje. Ja, maar ik bedoel, ik sta nooit stil. Um, mijn carrière staat altijd, uh, zelfs bestaat altijd uit uitdagingen. Ja, toen ik naar Haarlem ging, dacht iedereen, waarom ga ik niet naar Ajax? Toen ik naar Feyenoord ging, waarom ging ik niet naar Ajax? <laughs> waarom ga ik in Jezenam naar PSV en blijf ik niet uh, bij Feyenoord? Toen ben ik naar Milaan gegaan, die had 15 jaar niks gewonnen. Waarom wil ik naar hem? En naar Milaan konden ze dan nog wel begrijpen. Maar waarom niet naar Juventus? Toen ik uh, van Milan naar Sampdoria ging, ja waarom dat nou weer? En waarom ben ik naar uh, Chelsea gegaan? Dat, dat won ook nooit wat. En daar zijn allemaal hele mooie dingen uit voortgekomen. Dus in principe heb ik in mijn carrière nooit iets makkelijks gedaan. Ik kwam nooit in een gespreid beetje terecht. Het was altijd iets wat nog helemaal opnieuw opgebouwd moest worden. Nou, dat, daar liggen mijn uitdagingen. Dat zit nou helemaal in mij. En, uh, en dat kan goed gaan. En dat kan ook minder goed gaan. En, uh, de meesten onthouden eigenlijk een beetje meer wat slecht gegaan is. En niet zozeer wat goed gegaan is. Maar ik weet dat ik uh, in principe met alle dingen die ik gedaan heb... dat ik daar veel plezier in heb. En ik heb daar heel veel mee gewonnen. Zou jij zonder de voetballerij kunnen... Nee, dat kan ik niet. Nee. nee, dat gaat niet. Want ik doe nog steeds tv-analyses. Dus ik ben heel veel... Doe natuurlijk, uh, bij Veronica doe ik natuurlijk het Nederlands Elftal. Af en toe doe ik ook nog wel Eredivisie Live. Maar ik werk al jaren bij Sky. En nu uh, sinds twee jaar ook nog bij Al Jazeera Sport. Dat gaat ook allemaal vanuit Londen. Allemaal in het Engels. Dus ik doe uh, altijd wel wat met televisie. Je zei net uh, al... Spijt dat je hier ooit het Nederlandse Elftal hebt verlaten. Wat is je mooiste herinnering aan Noordwijk... Ah, Noordwijk, mijn mooiste is toch wel het feit... dat uh, Michels hier ineens begon te zingen. <laughs> Bij het afscheid uh, dat we dus naar, uh, naar EK gingen. Dat was voor mij iets waar ik dacht, van, nou, wat gebeurt hier nou? Ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Ja, bondsridder Ruud Gullits tegen Floris van Hoorn. Het is uh, drie minuten voor, half elf. NOS langs de lijn. We gaan... Uh, wat afzakken richting de Belgen, want waar het uh, Nederland zelf al zeker is van deelname aan het Europese kampioenschap... moeten de Belgen nog vol aan de bak. De Rode Duivels bereiden zich voor op twee cruciale kwalificatiewedstrijden. Drie Smetens. Om het eenvoudig te houden, gewoon twee keer winnen en uh, ja, gewoon uh, goed resultaten, goed resultaten neerzetten. Twee keer winnen, dat klinkt erg simpel, erg eenvoudig. Maar dat is het niet, hè? want een van die wedstrijden is ook Duitsland, uit nog wel. Ja, Duitsland uit, maar ik zeg het, we hebben eerst vrijdag Kazachstan en uh, laten we die maar eens winnen en uh, gewoon een mooi resultaat neerzetten. Hoe groot is de kans uh, nou, dat, jullie, dat jullie het nog gaan halen? Ik weet het niet, we zien wel. Eerst vrijdag gewoon winnen en uh, daar hou ik me op dit moment mee bezig. Wat hebben jullie voor ploeg op het moment? We hebben een goed team met, uh, met jonge spelers die, uh, die heel graag willen, willen voetballen en heel graag willen, willen winnen. En, uh, ja, We willen gewoon graag een groot toernooi spelen. En hoe is het gegaan de afgelopen maanden in deze kwalificatiepool? Een beetje op en af hè, als je ja, de resultaten we, ziet. We hebben heel veel pech gehad en uh, heel veel ongeluk. En, uh, net de laatste minuut een goal tegen of net, uh, net een goal tegen op een verkeerd moment. En dat is jammer, maar we hebben nu nog een kans. En, uh, dus moeten we nu vooruitkijken en, uh, en die kans benutten. Waar zat het hem in? Want jullie kregen ook veel goals in de laatste minuten. Uh, ja. Wat is dat? Ik heb geen idee. Ik was er ook niet altijd bij. En, uh, dus uh, nee, het is jammer, maar we hebben nu nog de kans en die kans moeten we grijpen. Als je het ziet, je, op papier ook, jullie spe, de, de spelers, waar ze spelen, uh, dat zijn grote jongens. Het, zijn, ja, het, zijn zeker, het, zijn goed, het is een heel goed team. Het zijn zeker grote jongens en uh, daarom uh, zou het eens mooi zijn als we een, uh, een groot toernooi spelen en, uh, en daar wat ervaring op doen. Hoe graag wil jij dat? Ja, Zo graag als iedereen het wil. En, uh, je ziet het in die groep, het leeft en het leeft bij iedereen. En, uh, iedereen wil er naartoe. Goed, vrijdag-kastdag staan, die moet je winnen, punt. Dat, dat moet gewoon gebeuren. En dan Duitsland, hoe moet je in Duitsland winnen? Dat weet ik niet. Ik hou me nu bezig met vrijdag. Uh, ik ga eens uh, zien dat we die wedstrijd winnen en dan, uh, dan zie je we wel verder. Dries Mettens, zijn collega Hank nou Mettens wil zich dus niet wagen aan de voorspellingen. De feit is dat België in een uh, afhankelijke positie verkeert. Twee keer winnen en dan maar hopen dat Turkije punten laat liggen tegen Duitsland. Voor de bondscoach van de Belgen, George Lekens, is het een vervelende positie. Ja, ik vind het wel, ja. Ik heb liever dat ik alles zelf in handen heb, maar... Uh, dat is de situatie die we zelf gecreëerd hebben, met een slechte start te nemen. Dan af en toe toch wel een keer uh, een misstap te doen. Uh, maar we beginnen een beter en beter elftal te krijgen. Dat is een proces dat zich geeft. Maar op deze moment ja, uh, ben je afhankelijk van uh, wat dat, uh, Turkije doet. Ja. Wat is het verhaal van deze pool geweest? Van, uh, ja, u, zegt, u zegt het net, hè, de start was niet geweldig. Maar daarna, hoe is het verder gegaan? Ja, 0 op 6. Je weet dat als je een slechte start hebt, dat, je dan, uh, dat blijft je achtervolgen. Dus uh, ja. dan hebben we af en toe toch wel wat wedstrijden gehad, waar we dus wat naïef hebben gespeeld. Omdat wij de momenten dat we dan voorkwamen, 4-3 tegen Oostenrijk, dat we nog voor die vijfde doelpunt gingen. En dat we dan die 4-4 incasseerden, nu in bij zijn ook, kleine concentratie verliest. En dan, uh, dan weet je dat dat kan op internationaal niveau. Maar al bij al... Uh, het is een fantastisch jaar geweest op het gebied van ervaring, positieve. Dat is de groep en de spirit en de beleving. Uh, ik denk dat we de ervaring moeten meenemen dat de toekomst zal geven. Dat we minder foutjes gaan maken en de tegenstander meer in de fout doen gaan. Ja. Wat heel erg helpt om ervaring te kweken is natuurlijk spelen op een groot toernooi. Wedstrijden onder hoogspanning. Ja, dat kan je alleen maar doen als je, als je dan de wedstrijden wint. Dus... Uh, maar wij komen eigenlijk van uh, tien jaar dat we geen resultaten gehaald, gehaald hebben. Van een elftal dat uh, de belangstelling verloren had bij het publiek. We hebben het publiek terug achter gekregen met een product voetbal. Die, uh, jullie Nederlanders beginnen iets meer op zijn Belgische spelen zoals wij vroeger speelden. Je doen dat heel goed. Uh, we hebben resultaten gehaald. Ik denk dat wij soms uh, het evenwicht moeten zoeken tussen resultaat en de schoonheid van het spel. Dus. Uh, dat evenwicht zoeken en uh, ik denk dat de Belgen meer en meer belangrijk worden in het internationaal voetbal, zowel de Nederland, Engeland, uh, Rusland, Duitsland, uh, Spanje enzovoort. Dus uh, geleidelijk aan, uh, gaan zij ervaring opdoen in de clubs, met de Champions League en Europa League te spelen. En vroeger was alleen de ervaring opdoen bij het nationaal elftal en dat is aan het veranderen, gelukkig. Ja, want er zijn heel veel spelers bij jullie die echt gewoon in grote Europese clubs spelen. <lacht> Ja, nog niet zo lang natuurlijk. Hè. Jullie zijn al tien jaar uitgewaaid naar de grote clubs. Bij ons is het normaal juist dat de Belgen minder bescheiden worden. en Die kleine Belgen zijn grote Belgen aan het worden. Met alle groeipijnen van dien ook. Maar, eh, Merk je dat ook bij het Nationale Team, dat die bescheidenheid verdwijnt? Ja, dat is duidelijk. Wij spelen een ander soort voetbal, we spelen een offensief voetbal. Uh, dat wij zeggen, we willen ons ook amuseren. En, uh, maar amuseren en ook resultaten halen, dat moeten we nog combineren. Ja. goed dan kan het over een week het verhaal heel anders zijn, want dan kunnen jullie nog in de race zijn. Duitsland, hoe moet je Duitsland in Duitsland verslaan? Ja, maar eerst en vooral uh, heb ik de focus gelegd op Kazachstan en uh, de wedstrijd van Duitsland. Uh, zoals je straks zei, we zijn afhankelijk. En uh, je kan deze wedstrijd bijvoorbeeld 3-0 winnen. En toch krijg je het anticlimax misschien met het resultaat dat je krijgt. Maar kijk niet te veel naar een ander en kijk gewoon naar uh, deze wedstrijd toe. We zijn zes spelers met gele kaarten, dus de spelers die daar gaan naar kijken, die uh, gaat misschien uh, vergeten dat we die drie punten nodig hebben. Dus gele kaarten, dan zijn er twee, drie geschorsten tegen Duitsland. Het belangrijkste is de eerste drie punten. Focus ligt op de eerste wedstrijd en Duitsland is eigenlijk bij zak op deze moment. Krijgen we van de zomer nog een uh, Holland-België op het EK? Uh, het zou leuk zijn. Ik zou, uh... En eigenlijk is dat te hopen. Want ik vond dat fantastische wedstrijden. Die derbys. Eh, daar hangen we altijd wat aan. Ik denk dat we dat ook terug moeten. Ik zal van Marwijk hierbij vragen. Dat we die wedstrijd een keer ook zullen organiseren. Misschien zelfs vriendschappelijke wedstrijden. Zodoende dat die derby terug is. Eh, maar hopelijk op een EK of een WK. Je weet nog, in Frankrijk hebben we dat nog een keer tegen elkaar gespeeld. Eh, het is altijd leuk tegen Nederlanders te spelen. En ik denk dat... Die kleine Belgen nu beter gewapend zijn voor tegen Nederland te spelen. Maar ondanks dat jullie een fantastische elftal hebben en dat jullie het uitstekend doen. Maar zo'n wedstrijd nederland belgië zou erbij kunnen, ja. Ik weet zeker dat Van Manwijk kijkt. Ja, ja. En een aantal co-sponsors die uh, dezelfde belangen hebben. Dus uh, Bert, uh, we gaan tegen elkaar spelen. Ja. Josje Lekens, via de NOS, een uitnodiging. En onze bondscoach om van de zomer tegen elkaar te spelen. Dat is dus een uitnodiging. Het antwoord van Bert van Mouwijk. Dat zijn altijd leuke wedstrijden, maar Engeland-Nederland is ook leuk. En Duitsland-Nederland is ook leuk. Er zijn veel meer leuke wedstrijden. En wij hebben nou eenmaal een, een planning gemaakt. En dat zal echt wel weer een keer Nederland-België of omgekeerd uh, uh, aan te pas komen. En er zijn ook afspraken die de bond maakt. Dus ik, uh, ik, ik maak me daar niet zo druk om. Jij speelt liever tegen sterke landen. Nee, want ik vind België een heel sterk land op dit moment. Goed, korte termijn dus nog niet. Op langere termijn wellicht wel weer Nederlands-België. Epke Zonderland en Jury van Gelder... dat waren de meest besproken turners de afgelopen jaren. En dus niet Jeffrey Wammes, ook al jaren actief in de top. En door sommigen omschreven als de talentvolste van het stel... Maar waar Zonderland en van Gelder veelvuldig in het nieuws kwamen, bleef Wanners toch wat in de schaduw staan. Wellicht zijn de rollen omgedraaid tijdens het WK dat morgen begint. Een WK in een ver buitenland. Een reportage van Edwin Cornelissen. Welkom. Oh, wacht, laat ik even mijn mondkapje afzetten. Welkom in de wonderenwereld van Tokio. Waar het verkeer 24 uur per dag door de straten raast. Waar om half elf s avonds nog duizenden mensen strak in het pak met de paraplu in de hand, want het regent, uit het werk komen. Naar binnen gelokt worden in restaurants, in gokpaleizen of karaokebars. De stad van de wolkenkrabbers. En de hoge snelheidsliften die je in een noodvaart van boven naar beneden brengen. Jeffrey Wammes is wat je noemt een liefhebber van de grote stad. Wat vind jij nou van Tokio? Ja, het is wel een superstad. Super gebouwen, en we zitten zelf op verdieping 33. Dus we hebben echt een super uitzicht. Dat is wel, uh, ja, wel heel vet, wel echt een uh, superstad. Heel andere wereld waar je in terechtkomt? Ja, best wel, maar ik vind het eigenlijk ook best wel veel lijken op, uh, op Nederland. Het is wel uh, veel mooier en veel meer hogere gebouwen. Maar ik weet niet, het doet me wel een beetje herinneren aan Nederland. Veel kleuren en dat soort dingen. En de mens? Ja, super aardig en super uh, attent en uh, vriendelijk. En Volgens mij uh, kunnen ze bijna niet boos worden. Dat is natuurlijk uh, in Europa en dat soort dingen is dat wel, uh, wel heel anders. Ja. Alles met een glimlach hier. Ja, alles met de glimlach en buigingen en uh, iedereen is altijd vrolijk en aardig tegen. Dus het is wel, uh, wel apart, ja. En die buigingen, die zijn er ook in de turnhal. Waar vandaag de podiumtraining wordt gehouden, de enige gelegenheid voor de Nederlandse mannen om in de wedstrijdhal te trainen. Welkom Dus ook voor Jeffrey Wammes. Ja, het ging op zich wel uh, heel snel. 20 minuten uh, hadden we per toestel. En als je dan uh, en wat extra beurtjes wilt doen bijna aan het podium en ook oefeningen moet doen met zes, zeven man, uh, dat is wel uh, echt heel zwaar, heel pittig. Een WK is het met grote belangen voor Jeffrey Wammes, want het draait om Olympische kwalificatie. Dat kan individueel, maar dan moet je op een toestel op het podium eindigen. En anders ben je aangewezen op het Olympisch Test Event in januari in Londen. Daar wil Oranje met de ploeg naartoe. Moet je in Tokio bij de top 16 eindigen? Uh, ja, het is natuurlijk heel erg moeilijk, want uh, de ene kant wil je met het team uh, bij de beste 16 komen, dus alles is daarop gericht. Andere kant uh, is een heel klein kantje dat je op vloer misschien, uh, ga ik toch wel voor een moeilijke oefening, dat je daar misschien net erbij zit. En ja, in de finale kan natuurlijk alles gebeuren. Maar aan de andere kant, het niveau hier is zo uh, ontzettend hoog. Dus je richt je toch ook wel op dat dit WK niet per se je laatste uh, wedstrijd is uh, van dit seizoen. Dus dat is wel een beetje moeilijk. Een dilemma dus voor Jeffrey Wammes. Gaat hij voor teambelang en neemt hij niet te veel risico's? Of probeert hij toch te stunten op zijn toestelspecialisme? Sprong, dat weten we al jaren. Daar kan hij een finale halen. En vloer, ja, daar hikte hij er eigenlijk al jaren tegen aan. Maar ja, waarom er nu toch over praten? Hoe zit dat uh, trainer Bram van Bok over? Ja, hij, heeft, hij heeft wel wat plannetjes op vloer en uh, kwam er vandaag nog niet helemaal uit. Maar um, uh, met een, een goed gedraaide oefening uh, liggen daar ook wel wat mogelijkheden. Nou, ik denk dat ik op vloer uh, wel meer kans heb op dit moment. Omdat ik ja, toch wel voor een moeilijke uitgangswaarde ga. En daardoor uh, qua uitgangswaarde in ieder geval wel bij de top zit. Een moeilijke oefening dus voor Jeffrey Wammes. In dit geval op vloer. En dat is ook wel wat hij nodig heeft, analyseert hoofdcoach Sadao Hamada. Voor Jeffrey... He just have to spend more time in the gym, train harder. You think he doesn't train hard enough right now? For his level, from my professional opinion, is he needs to work a lot harder. For his level. Up to this level, he was fine. I hope that he's trying his best. Hij moet nog harder trainen, Jeffrey Wammes. Dan gaat zijn niveau nog verder omhoog. En dan worden de kansen om de Spelen te bereiken alleen maar groter. Iets wat vier jaar geleden mislukte. Toen was Epke Zonderland op de meerkamp net iets beter. Dat mag nu niet gebeuren. Ja, het is toch wel gek dat, uh, dat het weer vier jaar geleden is. Maar dat het eigenlijk gewoon heel erg recent is. Omdat het gewoon uh, weer een beetje hetzelfde verhaal is. Het enige verschil is dat nu niet alles afhangt van het WK... En dat je nou, hier een klein kansje hebt, dat je echt een medaille moet halen. Maar nog grotere kans is dadelijk uh, in januari tijdens het test-event. Dat is een beetje een ander verhaal als nu. Het is nu niet uh, klaar als je bijvoorbeeld hier niet zou presteren. Jeffrey Wammers rekent dus een beetje op het Olympisch test-event. Maar mocht hij in Tokio medaille pakken op een toestel... dan maakt iedereen voor hem een diepe buiging. Please <laughs> Reportage van... Uh... Edwin Cornelissen vanuit Japan. Straks de hockeyvrouw van MOP uit Vught die lekker meedraaien. Wat heet lekker? Ze doen het gewoon hartstikke goed. Nog geen punt verloren. Maar eerst het Nederlandse honkbalteam dat presteert ook uh, hartstikke goed bij de wereldkampioenschappen honkbal in Panama. Drie uh, poolwedstrijden gewonnen: Taiwan, Griekenland en Japan. Of het niks is uh, was volgens mij voor het eerst in de geschiedenis. Dan kunnen we vragen aan de bondscoach van het Nederlands team, Brian Farley. Goedenavond. Goedenavond. Eerste... Goedemiddag van hier. Ja, goedemiddag voor jullie. Het was de eerste keer toch dat jullie Japan pakten in de geschiedenis? Uh, nou, we hebben een, uh, vaker in, uh, in andere toernooien gespeeld, maar uh, op het WK volgens mij is, het, uh, is dat de eerste keer. Ja. Nou, al die drie ja. wedstrijden die jullie gewonnen hebben, dat is een lekker begin. Wat voor waarde moeten we daaraan hechten? Nou, ik, uh, ik, ik denk dat uh, er redelijk veel waarde aan is, uh, het feit dat wij uh, tegen op dit moment uh, twee goede Aziatische ploegen uh, twee keer overwinning hebben geboekt. Uh, maar wij, zijn, uh, wij hebben nog veel te doen. We hebben uh, Puerto Rico morgen, dus, dus waarschijnlijk een kwalificatiewedstrijd, uh, en die moesten winnen. En uh, dan spelen we gewoon tegen drie uh, moeilijke teams. Tegen Canada, Verenigde Staten en, uh, en Panama. Hmm. Dus uh, Panama doet het heel goed op dit moment. Dus uh, wij verwachten wel dat uh, uh, we gaan het wel verdienen als we de kwartfinale halen. Ja, het moeilijkste moet nog komen. Het moeilijkste komt, uh, komt nog, klopt. Ben je wel tevreden over het spel tot nu toe? Ja, zeker. Uh, we spelen gewoon uh, wat je... De drie elementen in honkbal die je nodig hebt. Je hebt... Uh, uh, goede pitching, goede verdediging en uh, tijdelijke slaan uh, op het juiste moment. Dus uh, op dit moment doen we dat uh, fantastisch. Kijk, wat horen we op de achtergrond eigenlijk? Ja, het is gewoon, <laughs> ik sta uh, te lopen in Panama City en er staat gewoon uh, hier ineens een, uh, een band uh, die gaat oefenen. Dus <laughs> ik probeer een beetje afstand te nemen. Maar ja. ja, om nou die band te vragen of ze ophouden, dat gaat ons ook wat ver. Uh, even, even terug naar die tegenstanders. Uh, die zwaarste tegenstanders moeten dus nog komen. Jullie moeten eigenlijk vierde worden om door te gaan. Zit dat erin? Ja, zeker. Ja. En uh, natuurlijk, zoals we hebben dat uh, toernooi uh, samengesteld, uh, die vier teams die doorgaan... Uh, daar, die neem je, je neemt de, de resultaten mee. Dus het uh, is onze voordeel natuurlijk om uh, zoveel wedstrijden te winnen. Want je weet op dit moment niet uh, wie uh, samen gaat uh, naar de kortfinale mee. Dus uh, je moet uh, in alle, alle wedstrijden gewoon je best doen om, uh, om die wedstrijd te winnen. Ja, wat wordt de sleutelwedstrijd? Nou, ik denk zoals ik zei morgen is een hele belangrijke. Dus als je daar wint, uh, ben je. Ja, uh, je hebt 4 uit 4 dus dan um, heb je nog drie wedstrijden. Meestal vier wedstrijden is genoeg om te kwalificeren. Maar uh, natuurlijk vijf, is uh, daar ben je verzekerd. Maar uh, morgen is een hele belangrijke. Ja. Um, stond die benta nu te spelen vanwege het WK? Oftewel, leeft dat een beetje in de, in de stad? Ja, uh, leeft zeker. Natuurlijk vooral als de, als de gasland speelt. Uh, dan zijn ze oud verkocht. Uh, iets minder als wij uh, in de middag spelen, want... Uh, moet rekening houden met het feit dat mensen moeten werken. En ook het, uh, het hete hier is, uh, is behoorlijk. Uh, het is, uh, gemiddeld uh, 35 graden op, op het veld met veel vocht. Dus uh, tot nu toe hebben we alleen maar smiddags gespeeld. Ja, tot slot, wat, wat doe je nou op zo'n dag als vandaag als je vrij bent? Rust. <laughs> Rust, jongens, laten gaan. Uh... Even bij elkaar komen, een beetje mentaal en fysieke rust hebben. Het is gewoon belangrijk, we zijn tien dagen bezig met trainen en, en alleen maar wedstrijden, hoeveel wedstrijden, dat soort dingen. Dus uh, die, jongens, die jongens hebben het gewoon een dag vrij verdiend, hoor. Ja, en dan met z'n allen naar het Panama-kanaal of zo? Ja. ja, we gaan even genieten van Panama, misschien naar de kanaal. Uh, ik weet het zeker dat ook jongens zijn daar gegaan. Dus, uh, ja, ja. Oké, okay, ja. nou, uh, succes. Om te beginnen dus dat morgen tegen Puerto Rico. Zet hem op. Goed, dat was uh, Brian Farley, duidelijk uh, in de buurt van een, uh, van een band die daar uh, stond te oefenen. Goed, het is uh, bijna kwart voor elf. Ik had u beloofd dat we het over mop zouden hebben. De hockeyvrouwen uit Vught, um, promovendus zoals het zo mooi heet. Leed in de eerste vier competitieduels nog geen puntenverlies. Maar zondagmiddag wacht tegen topclub SCHC uit Bildhoven de eerste echte zware krachtproef. Moppen geniet momenteel van het succes... maar het is wel de vraag of de club ook op lange termijn bovenin kan meedraaien. Verslaggever Ragnar Niemeijer ging polshoogte nemen... bij de ploeg van de trainer Toon Siepman... die zondag trouwens voor de allereerste keer jawel, op televisie komt. Hup, hup, hup, hup, hup, hup. goed. Oké, okay, even die derde positie pakken op de achterlijn. Als hij dan niet goed is, kun je hem richting de stip duwen. De sfeer in Vught op deze woensdagmiddag is te omschrijven als landerig. Het is rustig op straat, iedereen doet zijn ding... Maar dan het hockeyveld. Er wordt hard getraind richting de topper van komend weekend thuis tegen SCAC. Echt aanzetten, echt aanzetten. Boom. Ja, ja. Ik ben Toon Siepman. Ik ben hier voor het tweede jaar coach bij MOP. Vorig jaar zijn we gepromoveerd van de overgangsklasse naar de hoofdklasse. En dit jaar moeten we zien dat we in die hoofdklasse blijven. Het is altijd moeilijk om in te schatten wat de, wat de kracht is van een overgangsklassenclub. Als die naar de hoofdklasse toe gaat, dan wordt altijd gezegd dat er is een enorm verschil Kijk, als je vier wedstrijden op rij wint, dan heb je in ieder geval iets te melden in de hoofdklasse. En je moet niet verwachten dat wij van SCSC winnen, waar allemaal internationals spelen en allemaal Jong Oranje spelers zitten. Terwijl wij één speler hebben die bij Jong Oranje zit en de rest totaal geen ervaring heeft. Ik ben Lieke van Wijk, ik speel hier voor mijn tweede jaar bij MOP. Ja, dit is best wel een, uh, je zou het wel een droomstart kunnen noemen. We verbazen onszelf. We weten, we weten echt wel dat we goed zijn. We spelen aanvallend hockey. Heel veel druk op de tegenstander. En dat is blijkbaar iets wat de tegenstander niet goed kan hebben. Uh, ik ben Hilde van der Kroef. Ik ben 28 jaar. Ik hockey nu ongeveer uh, 10 seizoenen bij Mobdames zijn ik denk dat het lekker gaat omdat we uh, ja, met z'n allen voor dezelfde doelstelling gaan. En ook omdat we met z'n allen weten dat we er toch best wel veel moeten doen uh, op zondag om die punten te kunnen behouden. We kunnen geen moment achterover leunen of heel even rust pakken. We weten gewoon dat we vanaf de eerste seconde volle bak moeten hokken. En uh, omdat we al zo lang samen hokken en iedereen weet van elkaar hoe en wat. En uh, ja, we moeten gewoon eigenlijk door het diepe gaan. En, en dat zijn we voor elkaar bereid om te doen. En ik denk dat het daarom uh, ja, zo goed gaat. Ja, gas, gas, gas. Goed. 1, 2. Het is in ieder geval wel gebleken dat je ongeveer 21, 22 punten nodig hebt om te overleven. Zonder uh, degradatiewedstrijden te hoeven spelen. Dus dat betekent dat we nog 10 punten moeten halen. Ja, dat zou moeten kunnen gezien deze start. Maar ja, je weet het, je weet het niet. Uh, we hebben nu alles mee en direct heb je misschien alles tegen. Ik ben... Ik wil heel graag zo snel mogelijk 22 punten halen. Het um, karakter van MOP is dat het in de jeugd wel echt een familieclub is. Maar op seniorenniveau valt nog wel wat te halen. Je merkt gewoon dat zodra de, ja, de jeugd gaat studeren en weggaat... dat het dan uh, eigenlijk een grote leegloop komt. En uh, ja, zolang daar niks aan gedaan wordt, is het denk ik wel nog steeds heel moeilijk om mensen naar mop toe te halen. Het is een club die niet makkelijk bereikbaar is, geen openbaar vervoermogelijkheden. En ja, dan moet je toch proberen om mensen te behouden of terug te laten komen als ze klaar zijn met studeren. Misschien dat het helpt dat we hockey. ik hoop het, maar ja, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat gekeken moet worden of dat het haalbaar is, ja of nee. De sponsoring van dameshockey is gewoon marginaal, minimaal wel eens. Het is gewoon gerelateerd aan de sponsoring van herenhockey. ABN AMRO sponsort Oranje Zwart voor 4 ton... en sponsort MOP voor 30.000 euro. Dus wij zullen ook nooit concurrenten van Oranje Zwart worden... want er is gewoon geen geld. Dat komt omdat de heren hier eerste klas spelen. En sponsoren zijn totaal niet geïnteresseerd in dameshockey. Nou is dit de constatering... De vraag was eigenlijk, gaat het veranderen? Lukt het jou straks om er een nieuwe uh, schoen aan te geven? Nou, precies. Daar, uh, ik, ik, moet, uh, ik moet uitstralen dat, uh, dat mijn hele begeleidingsteam en uh, de speelsers die hier zitten... zoveel ambitie en zoveel passie hebben en zoveel liefde voor de sport... dat ik de sponsoren mee kan krijgen op een of andere manier. Waardoor, uh, en ze ook duidelijk maakt, dat er, dat er uh, meer geld moet komen. Hebben jullie een kans? Want iedereen zegt, Moppers is nieuw komen. SCSC is een topploeg. Ik bedoel, waar liggen de kansen? Nou, ik... ik, ik. Nee. Zou, je zou, als ik zou dromen zou ik zeggen, hè? we maken een kans, maar is natuurlijk, uh, moeten we moeten wel reëel blijven. We hebben nu 12 punten, dus uh, ik verwacht niet dat we kunnen stunten, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik heb het gevoel dat het feit dat zo'n wedstrijd nou voor het eerst op tv komt en dat voor een aantal spelers eigenlijk voor iedereen bijna nieuw is, dat dat een soort stressfactor is. Heb jij dat ook gemerkt? Uh, ik heb het nog niet gemerkt, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Wij hebben natuurlijk geen spelers, uh, niet één speler die uh, ervaring heeft uh, in de hoofdklasse. Laat staan ervaring heeft met op televisie komen. Nou, ik denk dat het wel een beetje spanning met zich meebrengt. Want uh, iedereen is er toch wel stiekem mee bezig. En je, als je er zelf niet mee bezig bent, is je familie of je vriendenkring het wel. Voor. Goh, je komt op tv en... Uh, als je haar maar goed zit. Als je haar maar goed zit en kom je wel in beeld. En uh, hoe doe je het dan? En, uh, ik denk dat het wel wat spanningen met zich meebrengt. Maar ik denk wel gezonde spanning. We focussen gewoon op de wedstrijd en... Ja, dat je op tv komt. Dat is, hoop ik, uh, gewoon een bijzaak. Hup, bam. Oké, okay, goed gedaan. Aanstaande zondag mop tegen SCHC. Nog even terug naar de Oud-Internationals. Die bonsritter zijn geworden vanmiddag. Vijftal, goed voor 500 interlands. en tientallen grote prijzen. Maar vooral natuurlijk een visitekaartje voor het Nederlands voetbal. In Noordweek aan Zee werden Edwin van der Sar, Frank de Boer, Giovanni van Bronkhorst, Philip Cocu en Ruud Gullit vandaag in het zonnetje gezet en toegesproken. Onder toezicht van verslaggever Floris van Hoorn ontvingen ze een certificaat en werd de onderscheiding opgespeld door de bondsvoorzitter Michael van Praag. Ja, die hebben we Een beetje pak, de de markt heeft er beetje, Een haatje, beetje pak. hè. Een beetje pak heeft dat, hè? dan. Ja. Michael van Praag. U heeft vijf oud-voetballers geridderd. Bondsridder zijn ze nu. Ja. Ik zeg het goed, je moet meer zijn dan een goede voetballer alleen om bondsridder te worden? Ja, je moet meer zijn dan een goede voetballer alleen. Dat is juist. Je, het is niet een onderscheiding die je vanzelf krijgt als je 30 jaar iets gedaan hebt. Nee, je moet echt wel ambassadeur van het Nederlandse voetbal zijn. Ambassadeur van Oranje je op een bijzondere manier onderscheiden hebben... door je stijl van spelen, je sportiviteit. Dat zijn dingen die wel meetellen. En ook maatschappelijk? En zeker ook maatschappelijk, natuurlijk. Ja. Alhoewel dat uh, natuurlijk iets nieuws is van de laatste jaren. Zo staat het ook niet in onze uh, statuten uh, vermeld. Maar wij houden daar wel degelijk rekening mee. Frank de Boer. Ja, die ken ik wat beter. Want uh, die heeft natuurlijk uh, bij Ajax uh, gespeeld in de periode dat ik, daar ook, uh, dat ik daar ook actief was. Dus ik wil je graag... Het... Bondslidderschap hierbij. Ik ga het nog één keer proberen. Johnny, wil jij dat even doen? Het even, want... Wat was er met je pak aan de hand? Met mijn pak niks. Want dan? Van de Sar zat eraan, van Bronco zat eraan. Nee, de, zeg maar, meneer van Praag kreeg het speltje niet opgespeld. Het is best wel een ingewikkeld dingetje. Je moet echt met schroefdraaien en dan moet je precies het kaartje, precies dus de fitting vinden om erop te draaien. En daar had hij wat moeite mee. Hij heeft niet meer zo'n vaste hand, meneer van Praag. Hij zit erop. Wat betekent zo'n prijs voor je? Nou, in ieder geval dat je er iets waar je heel trots op mag zijn. Meneer van Praag heeft ook al gemeld dat... Maar heel weinig mensen ja, die titel hebben gekregen in de afgelopen zeg maar, 25 jaar. En dat er misschien maar 30 uh, mensen zijn, met name heel veel vrij, eigenlijk 29 vrijwilligers, waarvan één uh, voetballer volgens mij uh, van Hanigen. Dus uh, we mogen best trots zijn op, uh, op deze ere titel. Dit hoort er ook nog bij. Dat krijg je ook als koninklijke onderscheiding, maar dat draag je niet dagelijks. Dus... Dat stop ik hier weer in. En dan hoop ik dat jij een gaatje hebt in je rever. Plus een uh, certificaat. Alsjeblieft. Dank je wel. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Was je niet verbaasd dat Ruud Gullet het nog helemaal nieuw was? Nou, eigenlijk wel. Het, je zou, als je kijkt naar zijn staat van dienst, dan zou dat al veel eerder hebben moeten gebeuren. En, maar ja, het is het Holland-Belgium-bit geweest dat het een katalysator is geweest. Daardoor is Ruud weer dichter bij de KNVB gekomen. We hebben elkaar weer beter leren kennen. En die dingen heb je dan wel eens nodig om te zeggen, ja, wat is dat eigenlijk waar? Allemaal deze, alsjeblieft. Dankjewel. Dank moet ik aan een soort inhaalslag maken? Zijn er nog meer spelers uit het verleden die eigenlijk er ook voor in aanmerking komen? Nou, we hebben er heel goed naar gekeken. En, uh, we denken dat dit uh, de spelers zijn die echt voor dat bondsridderschap in aanmerking komen. Kijk, we hebben ook nog het lidschap, lidmaatschap van verdienst of een gouden speld. Dat krijg je veel sneller. Maar goed, als je, daar, dan, als je, als je dat gaat geven, dan ga je strooien. Ja, en dan gaat het ook weer ten koste van de, van de kwaliteit van je onderscheiding. Dus nee, wij hebben echt gekozen voor het bondsridderschap. Ja. Voor dit soort voetballers. En in de hoop, hopelijk komen er in de toekomst nog meer bij. Zo. Staan we. Staan we. Hm? Nou, Zit Ja. En, en Filip gaat aan de andere kant. En we kijken naar het licht. Ga tegen elkaar dus. je wil. Dank u wel, Heer. U wel. Proost voor de vijf bondsridders. Tot slot. Het internationaal sporttribunaal spreekt zich morgen uit over de IOC-regel... die bepaalt dat sporters die geschorst zijn geweest vanwege doping... niet mogen meedoen aan de volgende Olympische Spelen. En dat is een uitspraak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor Jurie van Gelder. Een medaille op ringen bij de WK zou van Gelder ineens een ticket naar de Spelen kunnen bezorgen. Vandaag werkte hij zijn podiumtraining af in Tokio.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 En uh, ja, dat, dat zou geweldig zijn. Jury van Gelder. Morgen om 11 uur is de uitspraak. Die ook van belang is trouwens voor het Gregory Sedok. Morgen meer dan ongetwijfeld over in NWS. Langs de lijn met uh, Jack van Gelder. Zometeen het oog. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Goedenavond.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 Honderden activiteiten voor jong en oud. Ook bij jou in de buurt. Kijk op maandvandegeschiedenis.nl. Dit is Radio 1.